De Algerijn Brahimi is de opvolger van oud-VN-chef Kofi Annan. Die legde begin deze maand zijn functie als speciale gezant voor Syrië neer... toen duidelijk werd dat zijn vredesplan was mislukt. Google heeft de anti-islamfilm Innocence of Muslims geblokkeerd... in India en Indonesië, omdat de film in die landen in strijd is met de wet. De Indonesische regering diende eerder zelf een verzoek in bij het bedrijf... om te voorkomen dat de bevolking de video op YouTube kon bekijken... Google is eigenaar van YouTube... en wil in sommige landen de film wel blokkeren, maar niet verwijderen. De film is ook in Libië en Egypte geblokkeerd... vanwege wat Google noemt de zeer gevoelige situatie in deze landen. Bij de protesten tegen de anti-islamfilm... zijn in verschillende Arabische landen meerdere doden en gewonden gevallen. In de Amerikaanse staat Arizona heeft de zoektocht... naar het vermiste lesvliegtuig van de KLM nog niets opgeleverd...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A9 richting Alkmaar. Daar staat voor de wijkertunnel 2 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht op de hoofdrijbaan tussen de knooppunten Ouderijn en Lunetten, 3 kilometer door werkzaamheden. Bij knooppunt Lunetten is de rechte reis ook dicht. U kunt dan ook beter het beste de uh, parallelrijbaan nemen. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen, daar staat tussen Tiel en Echt tot 2 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Breda, daar staat tussen Nieuwe Dijk en Geert Truidenberg ook 2 kilometer, Paul Carrick. Zijn lekkerste saus. Nu verzameld op een 3 cd-box, Paul Carrick collected. Nu overal verkrijgbaar.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 Tros Show. Presentatie, Twan Huis en Mieke van der Wey. Welkom terug bij de Show. Over een minuut of twintig staat Onno Blom voor zijn vuurdoop... als onze recensent van dienst. Onno, waar ga je ons op uh, trakteren? Of heb je misschien nog nieuws? Ik ga vertellen over drie boeken die allemaal te maken hebben... met uh, Gerrit Komrij, die, uh, zoals iedereen weet, aan het begin van de zomer is overleden. Ik bespreek zijn nieuwe dichtbundel die volgende week verschijnt bij de beestschappij en die heet Boomerang. En ik ga het hebben over het nieuwe boek van Carlos Ruiz Zavon, De Gevangenen van de Hemel en Ons Leven met Reven van Tijgertje en Woerrad. Misschien mag ik er één dingetje aan toe te voegen. Ja. Het is wel, wellicht niet nieuw, maar wel oud. Uh, toen ik hoorde dat een Nieuwe Bundel Boomerang zou heten... toen ging mijn lichtje op. Ik heb namelijk een boek over hem geschreven... en destijds in 2003 een cadeautje van hem gekregen en dat bestond uit het typoscript... van twee gedichten die ook allebei Boomerang heten. En die zijn nooit meer herdrukt. Misschien mag ik die dan zijn kort gedicht even voorlezen. Uh, we we uh, spreken nu uh, 1975. Uh, Kommerij was, stond bekend als de grote houdegen van de Nederlandse literatuur... en uh, liep tegen iedereen en alles te hoop. En kreeg zelf ook wel eens klop. Zo stond er in De Boekenbus... literair kritisch tijdschrift voor Noord- en Oost-Nederland... Van Jan F. de Zanger de volgende uitspraak. Komrij schrijft plichtmatig decadente, late romantische versen zonder bezieling. Voor mij hoeft het niet. Daarop schreef Komrij het volgende gedicht. Je zal daar toch Jan F. de Zanger heten. En dan nog zingen ook. Het is bar en boos. Wat zal zo'n zangfluim in zijn drekruim zweten? Ook kent de hoofdluis nooit gebrek aan Roos. Op zulk een puikjuweel del prulpoëten, zeg oude padvinder, feut, komt dat nu van je onbehouden vreten van al dat Deense of Zweedse smurrenbreut? Ja, zo kennen we hem weer. Ja, zometeen dat straks, dus over een minuut of twintig. In dit uur ook nog aandacht voor de erotische werken van de Franse beeldhouwer Rodin... in het Singermuseum in Laren en een nieuw schoolvak, Big History. Maar we beginnen met de verbeelding van... Ons land. Ja, want bij ons is illustratrice Charlotte Dematon beroemd geworden door haar minutieus geschilderde prentenboeken De Gele Ballon, Wie kent het niet, alle kinderen hebben het volgens mij thuis op hun plank staan, en Sinterklaas, en er is een nieuw werk nu afgerond, Nederland heet het, en het thema is Onze Vaderlandse Geschiedenis. Aan de hand van de prenten gaan we met haar praten over de interessante historische feiten die ze rondspeurend en schilderend heeft opgediept. Goedemorgen mevrouw Dematon. Uh, het is een prachtig boek, het ligt hier voor me. En uh, voor, ik weet niet, uh, ouders die kinderen hebben, die kennen natuurlijk uh, de gele ballon en Sinterklaas. Ja. Maar eerst even, waarom heeft u gekozen voor dit typische onderwerp, dit Nederlandse onderwerp? U bent niet uh, geboren in Nederland. Hè? Nee, maar dat is juist het leuke. Was ik Nederlands geweest, denk ik, zijn er zoveel dingen die je niet opvallen. Terwijl ik me als kind al verbaasde over uh, Nederlandse gebruiken, Zoals bijvoorbeeld, als wij naar Nederland reden, altijd weer die gelijke huisjes met symmetrische gordijntjes. Daar kon ik me iedere keer weer op verheugen. Dat is er één. Want van ze... waaruit reed u dan naar Nederland? Uh, mijn, ja, mijn ouders zijn, waren half... Nederlands half Frans. En je woonde in Frankrijk? En, ja, en kind. oma woonde in Nederland, ah, ja. dus ik ging eens per ja, jaar naar ja. oma toe. En waarom dit? Omdat de uitgeverij na de gele ballon belde en zeiden: Zou je niet eens zo'n een boekje over Amsterdam kunnen maken? En ik zei: Nou, dat is niks. Want Amsterdam is. Uh, dan moet ik dus de achtertuinen van mensen in om hun achtertuin te tekenen. Want anders zullen ze blijven roepen: Ja, dat klopt niet. En toen zei ik, ja, maar wacht, Nederland, dat is wel leuk... want ik kan het nooit afbeelden zoals het is. Dus ik moet compilaties maken van het geheel... en dingen in elkaar vrochten die dat eigenlijk niet... Uh, waar dat niet bij kan. En uh, toen had ik nog niet overzien hoeveel werk dit zou zijn. Want hoe, heeft u het, hoe bent u te werk gegaan? Nou, in het begin dacht ik, waar begin je? Waar is het begin van dit land? Dat is er natuurlijk niet. En, en wat dan wel en wat dan niet. Dus toen heb ik een, ik heb al heel lang altijd van die kleine Moleskine-boekjes, de goedkoopste, zonder lijntjes. En daar schrijf ik van alles in. Dus toen dacht ik, ik maak een alfabet. En alles wat er in mijn hoofd opkomt, dat schrijf ik op. En wie weet ontstaat er genoeg en daarvan uit kan ik verder gaan. Wat staat er op pagina 1 dan in dat boek? De A, van <laughs> afsluitdijk. <laughs> Ja, ja van En het eindigt met de W van water. Ja. Zet, was... ja, nou ja, toen dacht ik, wat is hier nou, als je aan Nederland denkt... wat is het eerste wat bij mij opkwam, dat was water. Ja. Ze zijn altijd met dat water bezig. Ja, ze kunnen allemaal zwemmen, ze, ze halen het water weg, ze doppen het weer terug. <lacht> en dat gaat er altijd over. Dus ik denk, water, daar begin ik. Daar is het begin. En omdat Nederlanders natuurlijk ook dat water veel bevaren hebben... Dacht ik, begin ik in de nacht in de Verre Zee. Ja, met een, en, en zo ontstond ook de geschiedenis. Toen dacht ik, ik kan natuurlijk wel het Museum van de Scheepvaart tekenen, maar beter is om gewoon een VOC-schip met volle zeilen te maken. Want dat vind ik zo heel bijzonder aan dit boek. Dat u niet alleen, het zijn een soort vogelvluchtentekeningen... we houden het op, misschien is het op de webcam te zien... van, van Nederland, maar u hebt er zoveel geschiedenis in verstopt. Wanneer kwam dat idee? Meteen toen bij dat water. U ja. denkt, ik laat daar gewoon zo'n oud schip op opvallen. Ja, bij het water en bij, ook bij de hunebedden. Maar toen dacht ik, hunebedden, dat is leuk. Maar nog leuker is om daar zo'n prehistorisch dorpje bij te maken. En in ons vak teken je ontzettend vaak voor schoolboeken. Dus ik heb al ontzettend vaak hunebedden getekend. <laughs> Houd, houdt u soms niet van hunebedden? <laughs> oh, jawel, ja. jawel. Maar ja, toen bij die hunebedden was het weer een probleem. Want wij kennen ze nu als opgestapelde stenen. Maar vroeger wa waren dat, was Ach. dat overdekt. Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik teken ze alle twee... Ja, maar goed, uh, kijk, je kan een hunebed tekenen... want dat hunebed is nu nog steeds zichtbaar in het landschap. Maar wat u heeft gedaan, is juist uh, historie in die tekening uh, verwerken... die nu niet meer als zodanig te zien is... maar die toch een in, heel natuurlijk een eenheid is met, met, met, de, met de werkelijkheid van nu. Ja, ja nou ja, door dus met dat VOC-schip en die hunebedden... ontstond het idee om, te, om de geschiedenis ja. van dit land erin te persen. En toen het voordeel is van een vogelvlucht... dat je met een paar struiken een ander terrein kunt creëren wat niet grenst aan, uh, hè, dus twee losse onderdelen kunt maken. Dus dan kan ik aan de ene kant een snelweg maken, struikjes, en aan de andere kant een prehistorisch mens. Ja. Die komen elkaar, dat heb ik wel gedaan, ze komen elkaar nooit tegen. Of bijvoorbeeld op een ijsvlakte, aan de ene kant gewoon mensen, ze nu aan het schaatsen zijn, maar ja. een stuk verder, dan zie je Averkamp, hè? Ja. Ja, een, een, een... ja maar ja, dat is zo, eh, nou ja, normaal gesproken in ons vak, als je tekent of bezig bent met zo'n boekje, dan ver, praat je daar nooit over want dat is geheim en maar nu dacht ik dat is niet te doen want ik ben geen Nederlander dus ik weet veel niet en dat is geweldig Nederlanders mopperen altijd op dit land maar als je ze vraagt waar kom jij vandaan ja nee dan worden dat lyrische verhalen en dan beginnen ze van heb je wel gedacht aan want dat is belangrijk hoor dat moet je niet vergeten. Geef ze een voorbeeld dus, uh... waar moest u aan denken? Uh, nou, bijvoorbeeld in Rotterdam, uh, daar zit de uitgever die dit uitgegeven heeft. Niels werkt daar en Niels zei, heb jij wel gedacht aan het voetballen? Ik dacht, oh, het voetballen, hoe doe ik dat? En toen zei hij, ja, want uh, niks, geen uh, Ajax hoor, dat vind ik niks. <lacht> oh, oh, <lacht> dus uh, nou ja, wat heb ik gedaan? Ik heb dan in, Feyenoord, in Rotterdam een heel klein jongetje met zo'n hemmetje van uh, Feyenoord... En in Amsterdam voerde tegenhang eentje van Ajax. En een, een voetbalterrein, dat heb ik dan wel zelf geknutseld... want anders krijg je ook weer het kwaad worden. Met wel een, want daar ging het mij om, een vette rel met veel ME ervoor. Ja. En toen dacht ik, dat doe ik dan op zijn Asterix en Obelix. Ja. Leek u, u zei al, u wilde het allemaal helemaal goed doen. Hè? U wilde er geen, geen, geen misses erin hebben, maar is, waren er nou ook veel eye-openers... Dus dingen waarvan u dacht, het zit altijd zo... maar het bleek toch totaal anders te zijn... op het moment dat u zich er verder in ging verdiepen. Ja, ja nou ja, bijvoorbeeld... ik dacht eerst, ik moet de bodem van Nederland hebben. En, en wat de, ik denk dan aan zand, aan het strand... en het enige heuvellandschap wat ik wist, dat was Limburg. En, en voor de rest, nou ja, plat. Maar dat is dus helemaal niet zo. Er is veel meer dan dat. Nou, ja. dat was natuurlijk ook weer een tegenvalletje... want daar moest ik dan weer op studeren... Ja. Maar dus zo begon het. En, en bijvoorbeeld toen dacht ik: ik moet iets met die rivieren. Want die, daar hebben ze het ook altijd over, dat rivierengebied. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan. Ah, ik wist niet dat het zo mooi was. Dat? <lacht> wist u dat niet? Nou, ik ben erin opgegroeid. <lacht> <lacht> gewoon, we vertellen het gewoon niet, want anders gaat iedereen erheen. Um... Nog even iets anders. Uh, ook, want er zitten zo verschrikkelijk veel in die tekeningen, u hebt ook allerlei beroemde kinderboekenfiguren, hebt u erin op laten duiken. Is dat een soort eerbetoon? Ja, absoluut. Aan, aan wie uh, allemaal? Ja, ja, ja. Ik, ik had toen ik die gouden penseel kreeg voor Sinterklaas, heb ik dat ook gezegd. Van eigenlijk plaatsen ze iemand op nummer één. Maar wij zijn een hele grote groep van zeer getalenteerde mensen. En Nederland is daar ook een topper in. Dat is gewoon zo. Welke voorbeelden zitten er in het boek? Oh, er zitten, er zitten onbekende ook. Hele onbekende mensen die ik graag mag. Maar bijvoorbeeld King zit erin. Kan niet missen, is mijn leraar geweest. En Annie M. G. Smit kun je natuurlijk niet omheen. Uiteraard, Wiep. vertegenwoordigd door Vip Westerdorm dan. En, uh, maar ook Juliette de Wit, een kameraad van school... En, en, maar er zit ook. Uh, uh, ik heb een vriendin die tekent, die is helemaal niet bekend. Maar die gelooft in uh, graancirkels. Dus toen dacht ik, ik zet er één in. En ik belde erop. Ik zeg: Marjan, ik heb een graancirkel. En ik denk dan, ik doe. Zei ze zegt welke? Welke? Ik denk: Oh, nee, oh, no, Want ik had maar wat gedaan. Dus dat moest dan ook weer wel zoals het moet erin. Want anders zijn die mensen ook wel. Veel mensen hebben zich bemoeid met dit boek, ja, geloof ik. Ja, ja. Ja, ja. ja, maar dat was fijn, omdat Nederlanders weten dingen die ik niet weet. Ja. Zo, er zijn heel veel gebruiken en waar ik niet bij stilsta. Ik dacht ook in het begin, nou, ik maak er één vlag in. Maar ze hangen hier heel vaak de vlag uit. Ja. Bij bijvoorbeeld als je geslaagd bent. Ja, Met zo'n schooltasje. Ja. In juni hangt dat... het overal vol. Want dat was natuurlijk ook lastig. Ik ben het jaar doorgegaan. Dat betekent ook dat je de dingen hangen moet waar ze horen. Hè? Dus dat, dat, die, die eindexamens is in juni, dat weet iedereen. Maar wat groeit er nou in mei? Oh. <laughs> en gaan ze dan wel hooyen Je bent uitgeput, geloof ik. Ja. Ja. Hoe <laughs> ja. ja. lang heeft dit project geduurd? Hoeveel... Drie jaar. Drie jaar. En er Drie zit, maar er zit ook... Uh, ja, ik ben natuurlijk al een beetje kreukelig en oud. Dus ja. er zitten ook uh, uh, dingen uit ons leven in. Ja, er zit er in, bijvoorbeeld in, ook een verdriet zit er ook in. hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, Meisje... ja, mijn broer kreeg een tumor. En, uh, dus die ligt hier in het ziekenhuis. Ja. En mijn moeder daarna werd ook heel ziek. Die ligt ernaast... Maar wel weer ook gezond, worden. Is het een avonturenboek en een dagboek tegelijkertijd? Ja, absoluut. Ja? Maar het, ik denk dat tekenen daar... Ja, je moet je enorm concentreren. En als dan opeens blijkt uh, een bevriend iemand gestorven te zijn... dan zit ik dus alsmaar met die persoon in mijn hoofd te tekenen. Dat wordt eigenlijk steeds erger. En, en op een gegeven moment dacht ik, nou, ik begraaf hem gewoon. Dat helpt. En dat helpt ook, want nu is hij tekenen. nooit meer dood. Want hij zit hier. Ja, en ja. af en toe zwaait, uh, fladdert die gele ballon nog steeds ja. voorbij. nou, dat was eigenlijk een. Uh, ik dacht, ik maak weer terugkerende dingen. Want kinderen. Uh, als je zegt, uh, kijk, dan zeggen ze ook: oh, heb het gezien. Maar als je zegt, oh ja, heb jij dan ook? En dan een lijstje. Dan gaan ze pas echt ja. kijken en dan komen de verhalen. Ja. En de gele ballon is een makkie, want het is een geel stipje verf. Dus daar ben ik zo vanaf. Ja. En wat natuurlijk mooi is, is dat door er, zo, door er zoveel geschiedenis in zit... die kinderen dus zelf misschien wat meer historisch besef weer krijgen. Goed, het is een geweldig boek. Dat is volgens mij zo langzamerhand wel duidelijk. Zou u over Frankrijk ook zo'n boek kunnen maken? Ja, maar dan moet je toch wel terug daar om te wonen. Oké, okay. goed. Dank u wel uh, voor de komst. Uh, oh nee, jij moet het afkondigen. Ja. Ja. <laughs> nou ja, met genoegen, want uh. het is uh, opnieuw een prachtig boek. En volgens mij alle kinderen van Nederland moeten dit zien. U bent de Annie M. Geschmied met uh, een eenharig penseel van Nederland en van Frankrijk. En volgens mij wordt het ook nog verkocht in het buitenland. Ik heb het uh, wel eens in het buitenland ook gezien, uw werk. Het nieuwe prentenboek van Charlotte Dematon, Nederland. Het is uitgegeven door uitgeverij Lemniskaat. En vanmiddag houdt ze dat helemaal in de sfeer van het boek Ten Doop in Madurodam. Meer informatie op onze website nieuwsshow.nl Voor middelbare schoolleerlingen die zich vervelen... heeft het Hilversumse Roland Holst College een nieuwe breinbreker bedacht. Het vak Big History. En dat is niet zomaar geschiedenis met hier en daar een extraatje... over een hunebed of zo. Nee. In twee jaar marcheren de leerlingen door de miljarden jaren... die zijn verstreken tussen de oerknal en de installatie van Henk Kamp als... Verkenner. En hun Leidsvrouwen... is Constance van Hal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, big history. Dit is dus heel... Ja, ik heb het net zelf al even kort samengevat. Het is heel big. Hè? Het wordt in Amerika... ook op universiteiten gegeven. Ja, dat klopt. Uh, en tegenwoordig ook op uh, high schools. Dus middelbare scholen. Uh, dat was de reden dat, uh, dat ik... daar lucht van kreeg. Ik kende het wel al uh, zelf... van inderdaad... Uh, ook in Nederland wordt het namelijk aan de universiteit gegeven. Ja. En uh, ik... Uh, ja, ik... Ben, het is mij nooit gelukt om uh, toegang ertoe te krijgen, omdat uh, het vakteit het in, uh, vol zat. Het was uh, volgeschreven. Uh, als je, um, ja, je wil inschrijven, zeg maar. Binnen vijf dat minuten het was het niet. vol. Ah. <laughs> Ik kan me herinneren ja. dat Robert Dijk uh, zo'n soort lezing in de Wereldrijd door ja, heeft gehouden. Klopt. Die deed ook iets. Ja. Wat daar nou, daar leek. gebruiken wij heel erg veel uit. Uh, oh, heel dankbaar goed. gebruik maken we daarvan. Dat was ja. prachtig, ja. En uh, dit is een soort experiment bij het Roland Holst College? Want het is ja. niet... Uh, jullie gaan het daar gewoon eens uitproberen. Omdat jij dacht van, hé, hey, ja. ik moet erop af. Ja, nou, een experiment, het is uh, ja, eigenlijk wel een experiment ook. Ik bedoel, het moet wel aanslaan, maar ik denk dat het wel lukt. Uh, en het is natuurlijk een heel groot iets, ja, 13,7 uh, miljard jaar geschiedenis. Dus uh, dat is wel moeilijk. Waar begin je? Ja, Waar, bij de boom? Bij <laughs> de knallen. Ja, knallen. Bij, je begint bij de Big Bang. En uh, je eindigt eigenlijk in het hier en nu inderdaad. En uh, ja, hoe doe je dat nou? Nou, je kan eigenlijk al geen voorstelling maken van 13,7 miljard jaar. Dat is, nou, ik, ik tenminste niet. Maar wat David Christian, dat is de bedenker, achter dit alles... Uh, dan doet hij, zegt, stel nou dat je... Even 13,7 miljard jaar afronden naar 13 en dan er jaar van maakt. Dan kan je er wel een voorstelling bij maken. En als je ervan uitgaat, 13 jaar, dan kan iedereen bedenken. Dus 13 jaar geleden is het universum ontstaan. Nou, dan bestaat bijvoorbeeld onze Aarde pas vijf jaar. En meercellige organismen bestaan pas zeven maanden. Nou, en de mens is dan pas 53 minuten geleden ontstaan. En de moderne samenleving bestaat zes seconden. Dan zie je hè, hoe, hoe, hoe kort het eigenlijk allemaal is dat wij, dat wij hier zijn. Maar die eerste les, ik kan me voorstellen... hoe oud zijn de leerlingen die, die hier... 16, 15, 16, 17 ongeveer. Dus de, de eerste vraag is toch het onbegrijpelijke van... Maar wie heeft dan besloten op welk moment dat die knal... en hoe zat dat dan, hoe kan het? Wat zeg je dan op die vraag van waar, waar is het begonnen? Is het geregeld door iemand of is het zomaar ontstaan? Nou... Um... Dan leg ik ze uit dat het echt gebaseerd is op wat, wat we nu weten in de wetenschap. Dat kan altijd weer veranderen. Dus nu bijvoorbeeld een klein jongetje in Amerika, die heet uh, Jacob Barnett. Dat is een uh, jongetje die heeft een IQ van 170. En die is nu hard bezig om de Big Bang ook weer uh, eigenlijk uh, naar achter te brengen. Dat dat het nog, oude, nog eerder gebeurd is, uh, schijnt het. Maar goed, hè, dus het is altijd voorlopige kennis. Maar we gaan uit bij Big History van wat we nu weten in de wetenschap. En juist ook alle spannende vragen die we nog... Nog niet weten. Wat is het idee erachter? Het idee erachter is dat de leerlingen eigenlijk een heel goed mooi overzicht krijgen waarin ze eigenlijk alle vakken komen aan bod. Dus het is een voorbereiding op de universiteit. Maar het is ook, uh, even kijken, ja, uh, alles, uh, alles komt erin aan bod, want uh, ze hebben altijd A dat is uh, Algemene Natuurwetenschappen. En uh, dat zit hier eigenlijk ook al in. Dat moeten ze verplicht. Dus daar gooien wij het eigenlijk in feite onder. Maar dit gaat gewoon verder. Dit gaat uh, echt verder. Je krijgt ook in plaats van alleen maar natuurwetenschappen. Het heeft acht drempels. En uh, daar komen eigenlijk alle vakken bij aan bod. Dus het is ook een goede voorbereiding. Hopen wij op de universiteit dat ze weten wat voor vakken er zijn. Wat de grote vragen er zijn. En dat soort zaken die bedenken ervan, hoe je ook weer? David Christian. Die is geweest ook op jullie school, Ja, ja dat was uh, heel bijzonder. Dat had ik nooit verwacht. Uh, Wie is hij, leggen ze? Hè? Leg ze. Uh, nou, David Christian is eigenlijk, ja, ik, uh, samen met Fred Spier overigens van de UvA... die heeft dat uh, ook ontwikkeld. En het zijn hele goede vrienden. Maar dat is eigenlijk gewoon, ja, de, de, de creator van Big History. Die is zo 15 jaar geleden daarmee begonnen. Hij is van huis uit historicus en hij... Uh, bestudeerde het drinkgedrag van Russen. Uh, de Wodka-industrie wo heeft het leger gefinancierd, schijnt het. Dat is wel een grappig feitje. Maar hij vroeg zich af toen hij. Uh, he, uh, hij gaf uh, aan de universiteit, gaf hij colleges over Rusland. Geschiedenis van Rusland. Maar hij vroeg zich af: moet je dan eigenlijk niet ook wat over de mens weten, de geschiedenis van de mens? Waarom kijken we maar naar één natie? Dus dan ging hij terug, geschiedenis van de mens. Nou, dan kom je, waar komen mensen dan weer vandaan? Dan kom je dus weer bij de evolutie. En als je daar iets over wil zeggen, wil je eigenlijk ook weer weten waar onze planeet vandaan komt. Zoom en er steeds zoomen. verder uit, ja. Ja, ja, ja, en eigenlijk doen we. Ja, en zo is Big History ontstaan. En dat doen wij ook. En wij zoomen juist steeds meer in. We doen het andersom. Dus we beginnen bij de Big Bang. Dan krijg je de vorming van de sterren. Dan krijg je de vorming van chemische elementen. He? Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen... die nieuwe dingen mogelijk maakten. Bijvoorbeeld die chemische elementen... die zorgen er weer voor dat de aarde kon ontstaan... met al zijn uh, bronnen en dingen. Nou, en de aarde zorgde natuurlijk er weer voor dat leven kon ontstaan. En dat zorgde weer voor de mens. En dat weer voor ja. Nou zoals we nu leven met z'n ja. allen. Er staat ook op, uh, op YouTube... Uh, is uh, die David Christian ook te zien in zo'n TED-lezing. Ja, zo'n is denk ik wel, wel bekend... En... Ja. Waar hij dus het hele spul in 18, 18 minuten afhandelt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het leerlingen afschrikt. Ik denk, jeetje, zoveel. Zoveel, ja precies. Nou daarom zijn die acht drempels daar. En gaan we er rustig doorheen. Ja, in een jaar, ja, het klinkt raar, we gaan er rustig doorheen. We doen in één jaar 13,7 miljard uh, jaar geschiedenis. Maar juist dankzij die drempels wordt het allemaal veel duidelijker En hij doet het inderdaad daarmee in 18 minuten. Hè? Dat is het ja. idee van een TED-talk. Maar hè, zijn, zijn boek is wel heel dik daarover. En hij heeft dus een website gemaakt... Uh, waar alle leerlingen op terecht kunnen met allemaal filmpjes. Nou, daar ja. ga je juist veel dieper en veel rustiger aan. Dus het is even overwhelming van, oh, wat gaan we nou doen? Maar we gaan het toch wel rustig doen. Je kunt dit niet op alle <laughs> scholen doen, hè? Ik neem aan in een, een zwarte gemeente <laughs> Dan krijg je toch een, een uh, aantal leerlingen nee. die opstaan en zeggen van... hallo ja, nou ja, vooral als je het Ik over evolutie gaat hebben, evolutie, of ja. de, hoe oud de aarde is, dan heb je wel een probleempje. Dit is ook, dit is eigenlijk uh, een moderne variant van een uh, origin story, zoals de Engelsen dat mooi zeggen. Hè? Een verhaal waar we vandaan komen, waarom we hier zijn, uh, wat onze plaats is in het alles. En natuurlijk geeft het christendom daar ook al allerlei mooie antwoorden op voor mensen. Uh, dit is gewoon een alternatief, een ander plaatje. Je hebt het er niet een over. Wetenschappelijk je, hebt, je hebt het niet over christendom. Nou, jawel, ze moeten zelfs uh, bij de drempel leven. Dan krijgen ze evolutie. Moeten ze ook zeker onderzoeken wat de creationisten zeggen. Dat, vinden, dat is heel interessant. In Amerika is dat ontzettend groot. Nou, ik geef je les op het Roland Rolst College in Hilversum. Daar is dat besef niet echt dat dat zo leeft nog, ook in de westerse wereld. Als je nu dus, kijkt waar we het eerder over hadden vandaag... met ja. uh, de rellen in, uh, in de Arabische landen... Ja, vanwege de, de anti islam moslimfilm waarin Mohammed... Ja. Dat, zit dat ook in de in Big history Nee, maar ik denk, ik denk dat Big History ervoor zorgt... dat leerlingen eigenlijk uh, ja, beseffen... Uh, wat ons allemaal juist wel verbindt... en niet wat ons niet verbindt. Je kijkt echt naar de geschiedenis van de mensheid in zijn geheel... en hoe... Fragiel dat is, hoe mooi dat is, hoe bijzonder dat is. En hoe goed ook wij die aarde moeten beschermen. Maar de de, de ja. beeldenstorm ja. die wij hebben meegemaakt, kun je ja. natuurlijk. Precies kopiëren op wat er nu gebeurt uh, in, in andere landen, in, uh, in de Arabische landen, of niet? Ja, nou precies. Ja. Dat durf ik niet maar te stellen. Weet, maar... maar mij lijkt juist dat geschiedenis, wat wij onder geschiedenis verstaan... dat dat er nogal op afkomt, want het is uiteindelijk ja. maar een heel klein middel gedeelte. Heel klein. Uh, als je dus uh, even terugrekent hè, op die dertien jaar... Ja. hebben we historisch, het eigenlijk alleen over de laatste drie minuten... Hè? Oh, ja. En wij gaan het over die hele dertien. jaar. Maar komt die geschiedenis er dan niet heel bekijt af, juist in die big history? Uh, ja, maar ze hebben natuurlijk ook nog geschiedenis gewoon op school. Uh, okay. De laatste twee drempels gaan wel echt over geschiedenis. Maar dat is dan echt geschiedenis niet hè, zoals ze op school krijgen van uh, vooral Nederland. Of je pakt een deelonderwerp. Vietnam is vaak een eindexamenonderwerp. Maar juist van de hele mensheid. Dus je gaat inderdaad wat ja, hoger zitten of wat, ja, wat globaler ja. kijken. Ja. En wanneer is het experiment uh, geslaagd? Het experiment is geslaagd uh, voor mij persoonlijk als de leerlingen echt met plezier erheen gaan en ook uh, um, ja, er iets aan hebben gehad. Uh, als ze dat zeggen. Natuurlijk ga ik het ook uh, wetenschappelijk proberen te onderbouwen. Ik heb net een nulmeting afgenomen over bijvoorbeeld waarin je kan kijken: weten ze al wat ze willen gaan studeren? Weten ze al wat voor studies er zijn? Hoe nieuwsgierig zijn ze? Ik heb ook de vraag gesteld: uh, kan je. Leuk meepraten in heel veel gesprekken. Weet je overal heel veel van. En dan kijken aan het einde van het jaar of daar een verandering in is gekomen. En dan zou het misschien zomaar kunnen dat het een vak wordt... dat overal op alle scholen ja, in Nederland dat wordt is invloed. wel mijn droom. Ja. Oké, okay, nou, ik, we helpen je dromen. Dank je wel, ja, Constance uh, van Hal. Docenten Big History aan het Roland Holst College in Hilversum. Meer informatie via onze site nieuwsjob.nl. over het wel hè? Ik geloof wel dat het was One Love van Bob Marley. Ja, Onno Blom voor de eerste keer. We hebben net al gehoord wat je hebt meegenomen, maar ik zou ja. zeggen los. Ja, de rode draad van wat ik vandaag zou willen vertellen, uh, die loopt door het leven en werk van uh, Gerard Komrij, een uh, dichterschrijver die aan het begin van deze zomer is overleden. Ik denk dat de meeste mensen hem wel, zullen kennen. Onze was... luisteraars wel. Ja, dit zijn hele geleerde luisteraars. Je <lacht> weet meteen op welk niveau ik moet inzetten. <lacht> <lacht> en je doet er uh, goed naar ook, hè? Ja, af en toe, uh, af en toe uh, lukt dat wel aardig, ja. Ik, uh, ik durf het nu natuurlijk niet, als je me zo voor het blok zet, maar ik, heb, ik kan hem redelijk nadoen, omdat ik ook heel goed met hem bevriend was. Ik heb, uh, ja, het was een van mijn beste vrienden. En een jaar of vijftien uh, ja, uh, ben ik bij hem geweest in Portugal vele malen en de laatste keer dat ik in Portugal was, was eigenlijk heel droevig... want dat was namelijk uh, toen hij dood was. Um, en dat is uh, in het begin van juli... Um, ging ik naar Portugal om zijn begrafenis bij te, uh, te wonen... die in het dorpje Villa Pauca de Berra... waar hij uh, 24 jaar van zijn leven heeft gewoond. En hij is begraven aan de voet van de heuvel waarop zijn huis staat. En Hij zei altijd, jullie kunnen me gewoon op de kist zetten... en de kar laten rollen, dan vind ik mijn plaats wel. En zo is het ook min of meer uh, gegaan. Uh, afgelopen zomer. Maar het was een hele onwezenlijke situatie... omdat in dat enorme huis dat hij daar bewoonde... een schitterend uh, palazzo aan de voet van het gebergte van de Sterren... Uh, ja, dat dat huis verlaten was. Hij, hij was er niet meer. Je liep er wel rond. En was, uh, uh, hij ja, woonde daar toch niet alleen? Maar volstrekt. Uh, ja, hij woonde daar met zijn vriend. Ja. Natuurlijk. Mm -hmm. Nee, maar hij, die had ook natuurlijk datzelfde gevoel. Ja. Het is heel raar als het, als het brein uit het uit een huis is. En als een studeerkamer waar iemand altijd zit. Iemand die je, die je goed kent en die altijd aan het werk is. Liepen de mensen ja. uit het dorp ook uit voor zijn Hij ja, Had ja. vriendschappen daar ook? Ja, hij had um, uh, ja, vriendschappen. Ik denk, Kommer is, is iemand die zich uh, heel erg in het isolement heeft begeven. Ook heel wel bewust. Hij woonde niet voor niks in Portugal. En, en hij uh, leefde ook in Portugal weer in zijn studeerkamer. Dus heel veel hebben de mensen in het dorp niet van hem gezien. Hij was de doetor, de dokter, de geleerde man... voor wie elke dag pakjes met boeken uit de hele wereld binnenkwamen. En hij ging ook wel eens naar het café en dan werd hij netjes toegeknikt... en iedereen wist wie hij was en dan sprak hij ook met de mensen. Het was niet ja, uit het arrogantie of wat dan ook... maar hij was echt een studeerkamergeleerde in de letterlijke zin. Ja, en um, dan nu de boeken. Zijn, ja, precies. Ja, nee, ja, je moet ja. mij er even bij houden. Dit is voor mij ook de eerste keer. Wat we nee, vonden daar leuk. in de studeerkamer... Ja. Dat was het afgeronde, bijna afgeronde manuscript van zijn nieuwe dichtbundel. En die heet Boomerang. 77 gedichten bevat die nieuwe bundel. En wat, je, wat mij daarin met name heeft getroffen... is niet alleen hoe, hoe mooi en krachtig die gedichten zijn... maar ook hoe de dood daar al in zat... Ik denk, en daar kom ik eigenlijk steeds meer achter... dat Gerrit al een tijdje wist dat hij niet heel lang meer te leven had. En nu je dat weet en je leest, je leest die gedichten... Dan, uh, ja, dan treft je dat als een, als een hamerslag. Misschien mag ik er één uh, voorlezen. Ja. Uh, dat is namelijk het gedicht Eeuwigheid. Nu is hij weer terug bij het begin. Alleen de dood heeft toekomst.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 Ja, ik vind het uh, <coughs> huiveringwekkend. Um, dat kan je begrijpen misschien. Ik heb niet alleen uh, de bundel van uh, Gerard die volgende week gaat verschijnen, meegenomen... maar ook twee andere boeken. En uh, die hebben min of meer met hem te maken. Het eerste waar ik wat over wil vertellen is... Ons leven met Reven. Uh, dat is geschreven door Tijgertje en Boerrad. Daar zullen de mensen ook wel weer weten wie dat zijn. Dat zijn namelijk Willem, Bruno van Albada en Henk van Manen. Twee ex-geliefden van Gerard Reven. En uh, in dit boek komt Komrij ook een keer met zijn mooie vriend op bezoek. En wat wil het geval? Uh, uh, Reven is helemaal gek van Charles Hofman, uh, de, de vriend van, van Gerrit... en probeert met hem de dingen te doen die Gerrit Reven met elke mooie jongen wil doen. En Gerrit loopt er ach, alsmaar achter hem aan en probeert hem daarvan te behoeden. En de die scène is, ja, is ook nog wel in de taal der liefde terechtgekomen... waarin Gerrit uh, wordt opgevoerd als een hopeloze dove kaartjesknipper. <lacht> Wie wint dit gevecht? Uh, Um, nou, je zou kunnen zeggen dat, uh, uh, dat Tijgertje het gevecht wint. Namelijk in de laatste slag in dit boek. Want ik heb altijd gedacht dat er van de veroveringen van die jongens daar... en we spreken over uh, de jaren zeventig... Uh, Reven had met zijn twee geliefden, Tijgertje en Woerat een, een huis in Friesland en hij woonde daar. En daar kwamen uh, Gerrit en Shaw op bezoek. En uh, ik dacht altijd dat er verder niks gebeurd was. Maar volgens tijgertje heeft hij wel degelijk de liefde bedreven met Charles. Terwijl Gerrit aan de praat werd gehouden door Gerard. Die hem de mooiste <laughs> verhalen vertelde. Uh, nou ja, Een voor, voor, wat het, voor wat het waard is. He, hebben die twee elkaar eigenlijk uh, hebben die contact gehouden? Reven en. Uh, nee. nee. Nee, dat is, dat, is, dat is vrij snel ja. gebroken. Ge, uh, Reven, die, ducht, uh, die dulde ook eigenlijk helemaal geen andere schrijvers... die iets konden in zijn buurt. Ja. En wat mij opvalt aan dit boek, uh, we weten natuurlijk heel veel van... want nogmaals, het tweede deel van de biografie van Reven... Hè, de, uh, de Rampjaren, deel 2, en die, uh, dat valt ongeveer samen... 1963 tot 1962, 72, met uh, de periode die Tijgertje en Woerat beschrijven... is wat een vreselijk huishouden dat moet zijn geweest. Die, die drie mannen bij elkaar, verschrikkelijk. Die Reven is een gigantische tiran geweest. En omdat dat boek ook alleen maar van binnenuit... dat huiselijke leven beschrijft, daar, je, je zou daar knettergek van worden. Dus echt er dan? Nou ja, hij, hij dwingt die jongens van de ene verhuizing naar de andere. Ze moeten de dingen opknappen, dan moeten ze daar weer mee ophouden. Ze moeten zich letterlijk aan hem onderwerpen. Daar schrijft hij dan de schitterendste brieven over. Maar het zal je maar gebeuren. Ze, ze zijn moeten... slaven. Ja, ze zijn, ze zijn slaven. Ik denk dat ze dat aanvankelijk ook wel prettig vonden. Um, maar het lijkt mij ik vind dat, als nee, maar het Als je het begrijp ze... je de liefde niet. Hè? Want deze jongens, die Tijgertje en woerat, die, die, die waren jong, zich, hè? Die waren heel, jong, waren heel erg jong. Hoe oud? Ja, een jaar of twintig, denk ik, toen ze hem neerden kennen. Echt heel jong. En ze hebben ook allebei de herenliefde ontdekt via geleden. Je moet je wel voorstellen, het is een tijd waarin dat absoluut niet normaal was, de ouders van die jongens, die waren het heel burgerlijke milieu... die waren er ook volstrekt tegen, ze begrepen er ook helemaal niks van. Uh, dus dat, dat, was een, dat was een gekke situatie. Maar ze bleven wel bij hem. Ze bleven wel bij hem, sterker nog, ze noemen zich nu nog steeds... tijgertje en Woerat. ze maken, ik geloof dat ze uh, truien breien. He, dat ja. zijn de couturiers, maar ja. ze noemen zich nog steeds... en ze spreken ook nog steeds helemaal in dat pseudo. Breviaans. En dat is, dat is curieus om, om te lezen. Ja, ja. En dat is ook wel een beetje het jammere van dit boek. Uh, Joop Schaftijzer heeft ze verboden om uh, brieven van Reven te gebruiken. Uh, Gerard heeft schitterende brieven aan de jongens geschreven. Dat is bekend. En enkele daarvan wordt in het boek van Nogmaas wel geciteerd. Maar in het boek van Tijgertje en Woerad niet. En dat geeft het ook een beetje iets... Jammers. Dus je hoort boek, Reven niet in het boek. Je hoort Reven niet. En het, mijn favoriete hoofdstuk is dan ook meteen... als ze dus een, in één hoofdstuk allemaal uitspraken van Reven uh, onder elkaar zetten. Ja, dan, dan, dan, dan, Ach, dan hou ik het meteen weer. Leven. Dus dan, mag, dan zal ja? ik er een paar voor voorlezen. He, de clichés en dubbelzinnigheden die we allemaal van hem kennen. Geen orgeltoon, maar uw persoon. Had ik je toen maar gekend. Het doek gaat niet open, het splijt. Het eenrichtingsverkeer der christelijke verdraagzaamheid... Het is een idee. Het oog wil ook wat. Het kop nooit meer goed. Het moet uit de lengte of uit de breedte. Het woord zegt het al. Vind ik ook heel goed. Het woord zegt het al. Iets warms van iets kouds. Een trol van een ijsbeer. Ik ben aangenomen. De baas hoeft alleen nog maar ja te zeggen. Ik ben heel ziek. Ik krijg alleen nog maar lucht. Nog een klein glazen buisje. Ja. Die taal die mis je dus een ja. beetje in dat boek, maar aan de andere kant is het wel een heel erg claustrofobisch, um, uh, ja, uh, realistisch geef, goed beeld van hoe dat leven geef, is, moet zijn. Geven ze zijn verklaring geweest. voor het feit dat ze um, zich hebben onderworpen aan hem en dat ze nu nog steeds uh, in, in zijn ban zijn? Ja, nou, ze maken wel heel duidelijk uh, waarom ze hem een fascinerende en geweldige uh, persoon vonden en nog steeds vinden, en zij nemen het eigenlijk. Uh, ja, ook Reven zelf, maar ook zijn latere partner Joop Schafthuizen... wel kwalijk dat ze dat ze geen contact meer met hem hebben kunnen houden. Mm. He, en ja, maar het, is, het lijkt mij toch gewoon echt uh, uh, reven zelf, die hier uh, verantwoordelijk voor is. En in de tijd dat zij bij hem waren, toen waren ze hem, de, beschermde zij hem echt, he. ze waren echt zijn engelbewaarders, noemde Johan Palakse. Mm. Uh, en in die tijd schreef hij ook zijn beste werk, ondanks het feit dat hij dus heel angstig was, woedeaanvallen, deliriums van de alcohol, al die vreselijke dingen komen dus. Uh, uh, heel dichtbij. In dus in, in, de, in de top drie... van Muze van Reven zijn deze twee op één? Uh, nou, twee op één. Ze staan zeker in de, top, in de top drie. Ja, weet je, het gekke is... Muze van Reven, hè, de, de woede op iemand anders... kan ook hele mooie dingen teweeg te brengen. Maar het zijn, uh, het zijn zeer bijzondere uh, jongens geweest in zijn leven. En dan nu en, nog een fijn strandboek. Ja, een fijn strandboek. ja ik, ik uh, Daar zit het weer voor, hè? Ja. Om nog eventjes die rode draad met oh. komrij op te pakken. Ja. Uh, he, dat, die hield helemaal niet van het strand overigens. Nee. Maar die was bezig aan een, wat men dan een bibliothriller noemt. Of eigenlijk een parodie daarop. En die is helaas nooit afgekomen. De Tempel van Diana zou die heten. Zou een soort knipoog zijn uh, naar de Da vinci Code. Uh, maar geheel spelen in de boekenwereld. hij uh, was een, een bekend verzamelaar. Leefde tussen, uh, tussen de 40 en 50.000 boeken in zijn bibliotheek. Een soort naam van de Roos. Dat, dat ging de genre, bibliotheek. ja. Inderdaad. ja dus, dus, het is echt een, een, bijna een apart uh, genre geworden. Hè. De bibliotheek van Babel, van Borges. De naam van de Roos, mm -hmm. de begraafplaats van Praag. Al die boeken. En ik moet eerlijk bekennen dat ook als die boeken niet zo goed zijn... en dat zijn ze vaak... dan ben ik eigenlijk weerloos omdat ik dat onderwerp zo geweldig vindt. En die savon heb ik ja. inderdaad... deel 1. Dus het is een, dit is het derde deel... In, in, een, in een cyclus... die heet het Kerkhof der Vergeten Boeken. Het eerste deel daarvan was... De Schaduw van de Wind. Een gigantisch succes Als ik het goed heb begrepen, hebben ze een miljoen exemplaren... Ja. nu verkocht in Nederland. Die boeken zijn vertaald door Nelleke Geel... die zowel zijn vertaalster als zijn uitgever is. En die heeft dat buitengewoon... goed gedaan... Maar inderdaad, het is een boek voor op het strand. Ik heb de, die, die, die schaduw van de winter gevroten op het strand. Ik kan niet anders zeggen. Nee, je vliegt er doorheen. Je vliegt er doorheen. Het, het, het leest uh, heerlijk. Maar, maar vind je het dan ook goed? Nou, ja. Nee, <laughs> dat, dat, nee maar dat is ja. Nou is altijd, niet altijd nee, hetzelfde. Nee, maar ja. Het aardige is... Uh, Safon heeft, uh, heeft een enorme strijd met zijn critici... die hem allemaal verwijten dat het er veel te dik op ligt. Uh, dat die, die zinnen niet om, om, om aan te zien zijn. En inderdaad, je leest zinnen waar het... Waar de glazuur van je tanden springen Doe eens een in, in inlijn. Dit is een verhaal dat is geboren in de stad der verdoemden. De woorden geëtst in vuur en het geheugen van een man... die terugkeerde van de doden met een belofte in het hart genageld... en de prijs van een vloek boven zijn hoofd. Nou ja, dat kan toch helemaal niet? Vind jij dat mooie, Nieke? Nee. Nou, dat toch, is, dat is heb niet Ik heb dat mooi. eerste boek ook wel met plezier gelezen. Ik heb... Ik, ik beken hier dus dat ik ook van hele slechte boeken hou. En ik, ik, ik stel me zo voor dat ik af en toe ook hele slechte boeken hier... gewoon kom bespreken en kom vertellen... wat een ontzettend plezier je kan hebben in een spannend verhaal. In dit geval gaat het om iemand die in de jaren 40... heeft opgesloten gezeten in de kerkers van Franco... en daaruit ontsnapt, Ala uh, uh, de graaf van Monte Cristo. En ook al die verwijzingen, die literaire verwijzingen, zitten erin. Hè. Want waarom is het een bibliothriller... Uh, de verteller werkt in een boekhandel. En het, de, de, de, de speurtocht is steeds ook de speurtocht naar een boek. Het boek bevat een verhaal. Hmm. En dat verhaal dat ontvouwt zich tot op de laatste pagina. Maar je zei dat Komre dat ook wilde doen? Ja. Kan er nog ergens een verborgen manuscript liggen van hem? Um, onder het er is, We hebben in... Um, nou, we, Charles, zijn partner, um, heeft in de, in de computer van Gerrit gekeken. En er zit een stuk van dit boek ook in. Er zitten ook stukken van andere boeken in. Er zit zelfs een dagboek in de computer. Um, maar het is aan periode, hem. Welke periode, dat dagboek? Uh, oh. Deze eeuw nog. Ja, hij heeft wel dagboeken bijgehouden ook vroeger. Er is ook wel eens een, een paar fragmenten zijn daarvan gepubliceerd. Maar er zit echt een stevig dagboek in, geloof ik, periode 2000-2001... En daarna ook nog flink veel aantekeningen. En wie daarin allemaal over de kling worden gejaagd? Oh, geen we me nu al op. ja Iedereen. Heb maar, je het gelezen? Nee, nee, ik mocht het nog niet lezen. En, en misschien mag ik het ook nooit lezen. Want um, Gerrit heeft op zijn sterfbed bepaald dat Charles daarover gaat. En die moet dus eerst beoordelen of, of hij uh, het wel verstandig vindt... dat die boeken naar buiten komen. En Gerrit heeft dat opengelaten. Hm. En maar hij heeft het bij leven nooit vrijgegeven. Ook niet als zijn uitgevers daarom hebben gevraagd. Maar je hebt al gehoord van zijn vriend dat daar uh, de meest verschrikkelijke dingen in staan. Nee, nee, dat ik, niet, ik weet er gewoon niks van, maar wel, ik ken, je ik ken wel... Ja, nee, ik, je, je, weet niet, je weet niet wie daar allemaal... Dat, dat verwacht je. Ja, dat moet. Dat, dat, kan bijna niet anders. Ja. Maar ik weet het niet, want ik heb het echt niet gelezen. Jij ja, staat er ook in. Ongetwijfeld. Ik, ik, ik, ik, ik Pas maar op. Zweef. better watch out what you, what you ja, wish Ja, ik dacht altijd dat ik een vriend was. Ja, dat kan ja je, moet uitkeken, je moet uitkijken. Je moet uitkijken. Je heb het allemaal in de computer gestopt. He? Ja... Goed nou, ja. In ieder geval is hier een prachtige nieuwe bundel die verschijnt volgende week. Die, die, uh, die gedichten die zijn mooi. En uh, ja. mensen kunnen dus met een gerust hart aan uh, Savon. Maar dit is Jouw. het derde deel hè, van Savon. Derde Gaat deel, van het derde deel, er komt nog een vierde. Het is een open einde. Er uh, ja. dus zit weliswaar een hevige climax in, maar het heeft een open einde. Dus mensen die er echt van houden, die kunnen nog op, uh, vol verwachting uh, naar deel 4 uitkijken. En kun je ze ook loslezen? Ja, goed te doen. Dat kan Geen ook. Geen probleem. Goed, dankjewel uh, Onno. Uh, de boeken die uh, Onno Blom uh, besproken heeft... die kunt u altijd uh, nog even nakijken als u denkt... goh, wat was het ook alweer. Informatie op teletext, pagina 260. En natuurlijk anders gewoon even naar de website gaan. nieuwsshow.nl Dankjewel Onno. Graag Goed debuut uh, Onno Blom dank je, dank je. Wat een mooie persoonlijke verhaal allemaal. Sinds afgelopen donderdag toont het zinger Laren in de expositie Erotique Rodin... bijna honderd tekeningen, aquarellen en beelden uit het erotische werk... van de Franse kunstenaar Auguste Rodin. Dit relatief onbekende deel van zijn oeuvre, afkomstig uit het Musée Rodin in Parijs... laat de liefde van de kunstenaar voor de schoonheid van de vrouw zien. En met zijn tekeningen wilde hij de essentie van het vrouwelijk naakt doorgronden. De stijl waarin hij dat deed, dat was experimenteel... en van grote invloed op kunstenaars zoals Matisse, Klimt en Picasso... We praten hierover met Jan Rudolf de Lorm... directeur Museumzaken van Singer-Laren... en een van de samenstellers van deze tentoonstelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik was een tijd geleden in uh, het uh, Tate Modern in Londen... en daar staat de kus. Volgens mij ja. kennen heel veel mensen dat beeld. Mannen en vrouwen zoenen elkaar. Erotisch zeer zwaar en mooi geladen. En ik begreep toen bij die tentoonstelling... dat het heel lang niet tentoongesteld mocht worden... omdat het uh, te spannend was. Nou, onze tentoonstelling opent met de kus. We willen ons publiek meteen verwennen met een van de meest beroemde ja. en mooiste beelden. Rodin zelf vond het een uh, eigenlijk te zoet beeld. Het is een uh, meer dan manshoog, twee meter hoge omhelzing. Het lijkt heel romantisch, maar dat is het niet. Want het is het moment voor een gruwelijke dubbelmoord. Er zijn namelijk uh, Paolo en Francesca, die overspel plegen. Francesca zou trouwen met de mismaakte broer van Paolo, Gianotto. Het is een 13e eeuws verhaal van Dante. En, um, uh, maar zij wordt verliefd op de broer. De nacht voordat zij zou trouwen met Gianotto, bedrijft ze de liefde met Paolo. Ze worden gesnapt en ze worden om het leven gebracht door Gianotto. Dus het is, bij Rodin is er altijd een kartelrand, zit er altijd spanning. En in dat beeld voel je dat, zie je dat, doordat de vrouw verleidt de man. dat gebeurt vaak, hè. Uh, hij wordt met de, met de hand naar uh, haar toegetrokken en hij twijfelt. Dat, die spanning zie je in dat beeld. Dus het is wel degelijk een spannend beeld. De meeste mensen denken toch bij Rodin, nou ja, tenminste ik, beelden. Maar ik, tot mijn verbazing, heeft hij dus ontzettend veel van dit soort hele losse werk gemaakt. Iets wat haast haak staat op een, een, een beeld. Wat, hè, dit zijn hele losse uit de pols tekeningen, tenminste, zo zien ze eruit. Ja. Zo'n beeld is, het, is het, het, het sluitstuk van een heel lang proces. Ja, hij was als beeldhouwer ook enorm tegen de kier in. Tegen de regels van de Academie Française. Dus in zijn beelden is hij ook een enorme weg gegaan. Tegen de regels in en eigenlijk naar zoals we echt zijn. De mens zoals die is. Dan, als hij naam heeft gemaakt in de jaren negentig. Plotseling voelt hij zich vrij om echt te gaan doen wat hij wil. En dat is dagelijks modellen, jonge vrouwen inhuren. Die je Plaspigaal vindt. Dat was een hele modellenmarkt in de Oh, dat was een modellenmarkt? Die nou ja, dat was, was in die tijd oh, ja. waar natuurlijk veel kunstenaars... en er, men, men uh, ging voor het eerst eigenlijk naar levend model werken... En, en zo ook Rodin. Zij huurde iedere middag modellen in... en ging die bijna automatisch tekenen. Hij liet ze helemaal vrij. Ze gingen naakt in zijn atelier rondlopen, liggen... in allerlei houdingen. En die begon hij uh, te tekenen zonder op het papier te kijken... om als het ware de mensen in al zijn vrijheid... En, en authenticiteit te vangen. Maar dat deed hij voor zichzelf en daarom was hij er heel vrij in. En die tekeningen hebben heel lang een soort verborgen bestaan geleid. waren ook niet bedoeld om gezien te worden. Hoe weten jullie dat eigenlijk allemaal, dat hij zo werkte? Hebben die vrouwen dat later verteld of heeft hij dat opgeschreven? Rodin was de, was de eerste kunstenaar... Die, waarvan eigenlijk alles door journalisten uh, is vastgelegd. Hij, hij zelfs het woord interviewer... Uh, vind je in Le Figaro van uh, nou ja, het eind van de 19e eeuw. Hij, hij uh, was een publiek figuur, wereldberoemd ook... die met de pers heel veel deelde. En uh, er waren dus heel veel ooggetuigen uh, verslagen zijn... Uh, van mensen die over zijn schouder meekeken hoe hij dat deed... in zijn atelier. En er was een, een vriend van hem, Roger Marx, die over zijn schouder meekeek... en hij noemde het vluchtige vrouwelijke naakte of, of momentopnames van het vrouwelijk naakt. Omdat hij als een soort automatische ja, hoe moet je het zeggen... eigenlijk als een voorloper van de surrealisten... helemaal uit zijn onbewustzijn heel snel... die vrouwen op papier slingerden, zou je kunnen zeggen. Maar daarmee was hij eigenlijk, en dat aspect van zijn werk kennen we nauwelijks... een enorme voorloper van de moderne kunst. Van, van, het werd net al genoemd Picasso, mm -hmm. Matisse, Klimt, Schiele. En dat, uh, dat kunnen we nu voor het eerst eigenlijk in Nederland zien. Dus het was niet die werken waren niet bedoeld... Bedoeld als een voorstudie voor iets, gewoon als zelfstandige werken. Of misschien ook niet eens om tentoongesteld te worden. Nee, hij, hij gewoon deed die vingeroefeningen echt... meer. Ja, maar ze, ze bestaan dus helemaal los van zijn, van zijn beeldhouwkundig œuvre, uh, zou ik maar zeggen. Maar ze werden uh, aan het begin van de uh, 20ste eeuw wel tentoongesteld. Zelfs kort daarvoor, in 1899, in Rotterdam en Amsterdam... de eerste solo tentoonstelling van Rodin, daar werden er tachtig geëxposeerd. En in Neder Nederland was het eerste land waar dat gebeurde, samen met België. En was dat een schandaal? Een nee, oh, nee, dat was geen schandaal, want die aquarellen, het zijn het meest aquarellen... die had hij een beetje gekuist en wat voorzichtiger... en wat, uh, nou ja, zeg maar, salonveliger, salonveger gemaakt... zodat ze geëxposeerd konden worden... Maar het merendeel van de tekeningen in aquarellen... zoals we ook zien in Singer op dit moment... die zijn dat niet. Die zijn wel degelijk... Expliciet vrouwen die wijdbeens pose poseren. Ik bedoel, waarbij je ja, geslachten ziet. Ik bedoel, er zit van alles tussen. Ja, Allemaal ook acrobatisch. Ja, maar het zijn, het zijn tekeningen... Ik, ik zag ze drie jaar geleden voor het eerst in Musee Rodin. Toen we daar voor de denker waren die gerestaureerd oh, werd. Ja. Die overigens weer in Singer te zien is in zijn volle glorie, niet in de tuin maar binnen... maar helemaal prachtig gerestaureerd. Alleen denk je nu, bij die, als je die man ziet... waar zou die man aan denken? Ja, aan alle <laughs> ellende die hem overkomen is. <laughs> nee. Al het smart van de wereld, daar, daar denkt hij ook over. Of aan die vrouw, ja. Maar goed, ik, ik zag daar die aquarelle en het was echt een, <clears throat> het was een schok. Want ik dacht van, is dit nou Matisse Picasso? Nee, het is Ronin. Ik kende dat deel van zijn oeuvre helemaal niet. Uh, het was pas een paar keer geëxposeerd in het buitenland... En dat geeft een totaal fris nieuw beeld. En wat ik even wil zeggen, je had het net over wijdbeens. Hè? Er zijn ook heel veel de vrouwenliefde, we hadden het net over reven en komrij. Geen man en vrouw of geen homo stijl komt erin voor in het Van Rodin. Het is een ode aan de vrouw, maar wel vrouwen met vrouwen. Dat vond hij geweldig. Nou ja, welke man niet, die van vrouwen houdt. Kon je dat exposeren? In, in Saffische zijn Paren daarop? noemt hij dat, hè? Saffische Paren. Saffische Paren, ja. ja. Naar de fiekse ja. dichteres in, in zijn tijd werd daarop gereageerd, in de Franse pers. Die vonden dat eigenlijk... Ze zeiden van, dat hoort eerder op Lesbos thuis. Dat vonden ze heel ver gaan. Maar de tentoonstelling en dit oeuvre gaat eigenlijk niet, voor mij... niet over erotiek, zeker niet over pornografie. Maar het gaat over... De tekenkunst. Hij was een briljant tekenaar. Ik en denk brilliant... dat heel veel bezoekers daar toch anders over gaan denken, of niet? Kijk, je moet natuurlijk wel iets voorhouden wat prikkelt. Ja. Ik vind, je moet met een museum prikkelen. Het is het thema, maar het gaat in werkelijkheid over een geweldig, bijna geniaal tekenaar. Kijk, ik vind ook, als je Rembrandt neemt... Tekeningen van Rembrandt komen bij mij veel directer binnen dan schilderijen van Rembrandt. Omdat je zo dicht op de huid van een kunstenaar zit. Dat is bij Rodin, bij Rodin ook. Je voelt hem bijna in die aquarellen en tekeningen. Terwijl die in die beelden wat verder weg is. Dus nee. hij, hij brengt je dicht, het brengt je dichterbij. Maar je zegt een museum moet prikkelen. Uh, nee, de gevleugelde kreet is seks zelfs. in dit geval ook. Veel mensen vinden het natuurlijk leuk om te zien en spannend. Tuurlijk. Is ook zo. Wij Ik hou daar zelf ook heel erg van, wie niet. Ja, schaamte is natuurlijk eh, allemaal aanwezig, maar in, in, in, in wezen houdt natuurlijk iedereen ervan. Maar het gaat erom of het karikaturaal, mm -hmm. ranzig, of dat het gewoon de waarheid weergeeft. Hij zocht naar la, ver je cherche la vérité, de Ik... waarheid van de mens, en die vind je in die tekeningen en beelden. Ik ben bijvoorbeeld gefascineerd, je ging daar net heel snel overheen... dat er een markt was in Parijs waar je modellen kon oppikken. Zat dat tegen prostitutie aan? Of waren dat gewoon meisjes, keurige dames... Die, die dat prima vonden om naakt in het atelier van een kunstenaar rond te rennen en te zitten? Dat had absoluut niets met prostitutie te maken. Dat waren veel meisjes, vrouwen uit, uit uh, Italië, uit de Abroetse. We kennen er twee, Anna en Adèle Abruzzesi, En die, die gingen daar die gingen dansen, danseressen, circusartiesten. Dus meer in het... Variété, maar die werden omdat het mooie jonge vrouwen waren die niet gewend waren om te poseren op een ouderwetse manier, maar die vrijer waren mm -hmm. en daar waren de moderne vooruitstrevende kunstenaars in geïnteresseerd. En Rodin liep daarin voor. Het is en... niet zo dat hij allerlei verhoudingen had met die modellen. Ja, dat is dat is wel, wel zeker. Er was wel zo. Tuurlijk. <laughs> Je ja. Ah ja. moet we ja, wel van steen zelf Er was ook spanning tussen Rodinse modellen. Nou, ja. terecht. Daarom okay. is het werk zo goed, hey. natuurlijk. Ja. ja, inderdaad. Maar goed, geslachtsdelen van vrouw Courbet heeft daar nog een enorme probleem mee gekregen. Maar dat was iets eerder, geloof ik. Hè? Nou, goed, goed opgemerkt. Ja, 1854, als ik het goed heb. L'origine du monde. Dat is een mooie titel. Daar, daar, daar komen ook we een vrouw allemaal uit. Wijdbeens liggen. Ja, ja en dat is, was explicieter dan expliciet. Is ook geëxposeerd geweest. En Rodin heeft daar, je ziet een aantal tekeningen en aquarellen van Rodin... waar hij daarop heeft voortgeborduurd Je bent nooit de eerste. En we hebben een zaal in, in Singerlaar op dit moment. En dat, die zaal heet het geheime museum van Rodin. Want wat was namelijk het geval? In de nalatenschap van Rodin, Musee Rodin... vonden ze een aantal mappen. En daar stond in handschrift van Rodin op... Uh, Mon Musée Secré, mijn geheime museum... met de, de opmerking... maar dit moet echt niet aan het publiek getoond worden. En wat doen jullie... Tuurlijk, het aan het publiek tonen. Ja, hoor. Ja, honderd jaar na dato en nu, nu, mogen, we het, nu mogen we het zien. Nou, we iedereen het moet komen kijken. Komre, dat kan dan ook morgen op de pers, wat mij betreft. Hey, nog even iets, er zit ook één aquarel bij van de mannelijk naakt. Ja, klopt. Ik dacht, dat is toch een, letterlijk een vreemdkurper. Ja, letterlijk en figuurlijk. En dat was, dat was een van de, van de aquarellen die in Rotterdam in 1899 te zien okay. was... Die ook nog heel erg dicht uh, tegen de klassieke oudheid aanschuurt. Maar dit is een soort zwevende figuur. Hij, maakt, hij zoekt de beweging, wat daarvoor eigenlijk niet gebeurde. Ik vind het een prachtig uh, stuk. Dus ja. er zijn ook mannen in de tentoonstelling. Ja. Het wordt een kaskraker. Ook he, beelden deze... trouwens. Kijk. Ken je de, daarvan uit dat dit wordt een kaskraker voor het uh, Singelaren? Ik hoop het heel erg. We zijn een, een particulier museum uh, dat uh, het heel erg moet hebben van het bezoek. Overigens zijn we, dat wil ik toch nog wel even zeggen... door de Turing Foundation gesteund bij deze tentoonstelling. In deze tijden van culturele afbraak is dat wel belangrijk dat dat ook gebeurt. Maar natuurlijk hopen op veel publiek. Maar ik hoop vooral op veel publiek. Toen ik in Parijs die tekeningen zag, toen dacht ik... jeetje, dit moet iedereen zien. En ik wil heel graag dit delen met, met zoveel mogelijk mensen in Nederland. Nou. En gaat die tentoonstelling hierna nog ergens anders heen? Of niet? Nee, dan gaat die weer Dat terug. Niet. Tekeningen zijn heel kwetsbaar. Na vier maanden gaan ze weer in hun dozen. En dan zullen ze weer jaren niet te zien zijn. De tentoonstelling Erotiek Rodin, die nog tot en met 13 januari te zien is. Uh, Jan Rudolf de Lorme van het Singelaren. Hartstikke bedankt voor je uitleg hierover. Informatie op onze website nieuwshow.nl ja, wat gaan we na elf uur nog beleven? Het politieke Politiek. programma Politiek van de Trost Kamerbreed. Wie zijn daarin te gast? Dat is VVD-euro-parlementariër Hans van Balen de Tini Cox, die is fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. En dan ook nog Adrie Duivenstein, PvdA-wethouder in Almere. Nou, waar zouden die het over gaan hebben? Het kabinet is al bekend, is al voorspeld in deze uitzending. VVD, PvdA, over een paar weken zitten ze in de trevenzaal. Wat denk jij het van? Ik denk dat het dat wordt, ja. Heel snel. Alles wijst erop. Goed. Dankjewel, Onno, tot over drie weken. Dag. Mooie zaterdag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 het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week verrassende gesprekken. Oh, hè? Ja, dat vond ik echt uh, beelden. Dat ja. vond ik aan wanneer beetje En swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro Nederland 2. Kies voor Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, supersnel internet en interactieve televisie. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1.